You know it's gone. Oh, it's gone. So close your eyes and feel the way I'm with you now. Believe there's nothing. Dit me van Zandvoort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 De schuld bedraagt nu 61,1 van het bruto nationaal product. Daarmee zit Nederland voor het eerst in tien jaar boven de Europese bovengrens van 60 De verhoging van de Nederlandse overheidsschuld komt door de slechte economie. Er kwam minder aan belastingen binnen en de uitgaven waren hoger. Vooral door stijgende kosten van de AWBZ en de basiszorg. Daar stond tegenover dat Nederland minder moest afdragen aan de EU. De directies van de openbaar vervoerbedrijven in de grote steden spannen een kort geding aan tegen Abvakabo FNV. De bond wil woensdagochtend met een werkonderbreking protesteren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat zou betekenen dat er woensdag in de spits tot even na half negen geen trams, bussen en metro's rijden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het kort geding dient waarschijnlijk morgen. De openbaar vervoerbedrijven in de grote steden vinden dat Abvacabo FNV in politiek Den Haag actie moet voeren tegen verhoging van de AOW. Door het openbaar vervoer plat te leggen worden reizigers die niets met de kwestie te maken hebben de dupe, zeggen de bedrijven. De nieuwe leider van de Taliban in Pakistan, Hakmullah Mashoud, kondigt vergeldingsacties aan tegen Pakistanse en Amerikaanse doelen. Hij wil wraak nemen voor de tientallen aanvallen met ondermannen vliegtuigjes op Taliban-doelwitten in het noordwesten van Pakistan. Daarbij kwam, uh, kwam onder andere in augustus de voorganger van Mashoud om het leven. De aanvallen met de vliegtuigjes zijn het werk van de Amerikanen... De Pakistanse regering keurt de aanvallen officieel af, maar staat ze in de praktijk gewoon toe. De Verenigde Staten overwegen hun offensief tegen de Pakistanse Taliban op te voeren... door ze niet alleen vanuit de lucht, maar ook op de grond aan te vallen met speciale eenheden. Het weer het is nog droog en eerst schijnt de zon af en toe. Geleidelijk wordt het bewolkt en vanmiddag valt in het zuiden regen. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS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 dream 6.9. Zie FN. Zie.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 You're halfway up, you're always halfway down But baby, this is you